Huis. Huis. Waar zijn je geluiden gebleven? Alles opgeslokt? Alles uitgewist? Waar zijn de kruimeltjes brood om mij de weg terug te wijzen? Anne Elisabeth Darwin. Geboren 2 maart 1841. In haar eerste week gaapt ze. Strekt zichzelf uit, net als een ouder mens. Ze hikt... Niest en zuigt. Warme hand tegen het gezicht geplaatst, roept onmiddellijk de wens tot zuigen op. Het zij door instinct, het zij door geassocieerde kennis van warmte, borst. Van noost schaapje zonder gal, dat zonder zijn begrip geboren, komt kijken in het jammerdal, weet weinig wat hem staat beschoren, brengt hij het er zieltje zalig af, zo vaart hij met geluk in het graf. Papa, laat eens wat ik speel. Eén maand en één dag oud. Annie neemt borstwaar op tien centimeter afstand. Tuiten van lippen en gefixeerde ogen. Is dit reuk of gezichtsvermogen? Is het geen vreemd idee? Terwijl deze planetes blijven rondcirkelen volgens de vaste wet van de zwaartekracht, zijn in dit huis stukje bij beetje de geluiden verstorven. Stilte. Leegte. klamme lucht. Klamme lucht. Gecondenseerde adem. De frisse, opgewonden adem van kinderen die het huis binnenstormen met armen vol sleutelbloemen. Of een potje aardwormen, verzameld in het veld met papa. Vijf maanden. Bekijkt zichzelf in handspiegel en lacht. Hoe weet ze dat haar reflectie die van een mens is? Ik ben er vrij zeker van dat ze om die reden lacht. De zware adem van een slapende beer. Als we onze handen door papa's over hem steken om in zijn behaarde borst te woelen. Hmm. <lacht> <lacht> Heb nu enige maanden opgemerkt hoe Annie haar neus rimpelt als ze lacht. Doet dit al vanaf heel jong. Veel meer dan William. De hapelende adem van papa vlak voordat hij sterft. De plotseling afgesneden adem van oude, taaie mama. Dat hangt allemaal in de lucht. In dit huis. Eén jaar. Eerste tekenen van moreel besef. Toont ongemak wanneer ik haar vermanend toespreek. Annie wil papa geen kusje geven? Foei, stoute Annie. En die schrijfdoos? Hemel. Mama heeft die ding in een schrijfdoos gestopt en al die jaren verborgen gehouden. 45 jaar. Haar pennen, inkt, briefpapier, zegels, haarlint, kralen. Hier, het naalde Een brief in mijn handschrift. 25 maart 1851. Lieve mama, Annie en ik hebben ezel gereden. Maar mijn ezel wilde niet lopen en ik moest eraf naar mijn trek. 23 april 1851. Een haarlok. Annie's mooie, dikke, bruine haar. Tien jaar was ze. Onze oudste dochter. We staan voor de grote spiegel in mama's slaapkamer. We hebben de deur op slot gedaan. We willen niet dat de dienstmeisjes binnenkomen en ons uitlachen. Jij draagt mama's zilvergrijs moiré en ik haar groen satijnen rok. Met een klein sleuteltje morrelje aan de juwelendoos. Je schudt mee en slaat erop. En eindelijk gaat hij open. Haar ogen waren spankelend en helder. We behangen elkaar met sieraden en zijde lint. Ze glimlachte dikwijls. Een wandelige arm door de kamer. Satijn en zijde ruisen over de grond. Haar houding en uiterlijk waren duidelijk beïnvloed door haar karakter. Je vlechtte dans op je rug. Ze liep met veerkrachtige stevige passen en kaarsrecht, waarbij ze vaak haar hoofd een beetje naar achteren gooide, alsof ze in haar opgewektheid de wereld uitdaagde. Etty, roep je... Laten we pirouettes draaien. Onze arme Annie. U hoorde me toen ik in het donker tegen je bed aanliep. Je begreep meteen waarom ik was opgestaan. Wacht op mij, fluisterde je. De eerste wilde die ik heb gezien... dat was op Vuurland, het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Misschien was papa het liefst alleen tijdens zijn ochtendwandeling. Een meditatief moment voor hij zich in zijn werk stortte. We dachten daar niet over na. We wachten op hem bij de houten hut met de puttering, waar hij zich overgoot met ijskoud water op voorschrift van dokter Cully, de watertherapeut. Omdat hij nooit klaagde, hadden we niet door hoe chronisch pijn hij leed. Grief stonden we buiten te luisteren naar zijn gekreun en gebrul. Bibberend en half naakt kwam hij naar buiten rennen. Meisjes, riep hij verschrikt. We hadden een wilde zeerij, achter de rug. Het lukte maar niet aan land te komen. De ene storm na de andere overviel ons. Ik herinner me hoe vereerd ik me voelde. Daar met hem te lopen in de rode gloed van de opgaande zon. We waren doorweekt. En erger nog, bijna al mijn papieren om planten tussen te drogen waren doorweekt. De helft van mijn collectie ging verloren. Herinner jij je nog hoe papa liep? Gek dat jij je herinneringsvermogen nooit hebt kunnen testen. Vroeger... Daar denk je niet over na als je tien bent. Zeker niet in zo'n stabiel en teruggetrokken leven als wij hadden. Alles speelde zich af rond ons huis. Het grasveld, de boomgaard met de schommel, de stallen, papa's kassen en het zandpad tussen het bos en de wijk. Ten slotte slaagden we erin met kleinere bootjes de inlandse kanalen op te varen. En daar zag ik mijn eerste wilde. Zwierig wandelde hij. En zijn stok sloeg tik, tik, tik. Ritmisch tegen de grond. Hij stond op een rots. Tegen de achtergrond van een aarde donker beukenbos. Helemaal naakt. Zijn lange haar wapperde in de wind. En zijn gezicht was met verf besmeerd. Hij sloeg zijn armen wild om zijn hoofd. En stootte vreemde klanken uit. Papa vertelde over de Beagle-reis. En al hadden we de verhalen honderd keer gehoord. We smeekte hem om ze nog eens te vertellen. Jij had zijn vrije hand vast. Ik moest een beetje rennen om jullie bij te houden op mijn korte beentjes. Kunnen jullie je daar iets bij voorstellen? Een wilde. Iemand die woont in een huis dat niet meer is dan de hutten die jullie van takken bouwen. Iemand die als een aap op blote voeten in een boom klimt. Soms vertraagde papa plotseling zijn pas. Sloop zoals hij het oerwoud van Brazilië had geleerd. Niks ontsnapt aan zijn blik. Een vogelnest, een dierenspoor, een kever. Hij kende zoveel soorten kevers. De opvinding als een van ons per ongeluk een zeldzame gevonden had. Weet je nog hoe hij alles noteerde? Een notitieboek voor de ziektes in de familie, een notitieboek voor onze eerste vorderingen, boekjes met uitgaven. Heb ik jullie wel eens verteld dat er drie inheemsen met ons mee reisden? De kapitein had ze lang geleden tijdens een eerdere zeereis meegenomen. Ze waren helemaal Europees geworden, spraken Engels, droegen mooie kleren. Mensen net als wij. De jongste van hen, Jamie, die was zijn eigen taal vergeten. Nu brachten we hen terug. We bouwden huizen voor ze en planten tuin. Volgens mij vond jij kevers vies. Jij was meer een bloemenmeisje. Papa boog neer bij een veldje orchideeën. Orchideeën waren zijn grote liefde. Kijk, hoe wonderlijk mooi gevormd, fluisterde hij. En zachtjes raakte hij er een aan. Mag ik hem in mijn haar? Smeekte je. Hij plukte de bloem en stak hem voorzichtig in je haar. Jouw haar was veel mooier dan het mijne. Dat zeiden dienstmeisjes later. Annie's haren glansten meer. Annie's haren waren fijner. De avond voor we vertrokken zat ik met Jemmy op een rots. We staarden naar de zee en de ondergaande zon. Ik probeerde te begrijpen wat hij voelde. Hij was een kind toen hij wegging, nu was hij een jonge man. Ik legde mijn hand op zijn arm. Hij begon zachtjes te huilen. Ik zat er op mijn knieën bij de orchidee en dacht: Was ik Jemmy maar? Was ik Jemmy maar? De wilde man. Bezoek aan Janny, de Orang-Oetang in zoologische tuin. Gelijkenis met mens is treffend. De oppasser toont haar een appel, maar geeft hem niet. Jannie werpt zichzelf op haar rug, schopt, krijst, net als een driftig kind. Ik ben een kind, van God bemind en tot geluk geschapen. Zijn liefde is groot. Ik heb speelgoed, kleren, melk en brood. Een wieg om in te slapen. Daarna trekt ze een sip gezicht. De oppasser zegt, Jannie, als je ophoudt met moeken, krijg je de appel. Ze begrijpt precies wat hij zegt. Net als een kind heeft ze de grootste moeite op te houden met jengelen, maar tenslotte lukt het toch. Ze krijgt de appel, springt ermee in een stoel en eet in grootste tevredenheid. Mama kampt mijn haar. In de spiegel zie ik haar ernstige gezicht. Mama is lief, maar ze lacht niet vaak. S avonds speelt ze mooie muziek op de vleugel. Wanneer papa klaar is met werken en zich uitstrekt op de bank, leest ze hem voor uit de krant. Als hij hoofdpijn heeft, trommelt ze met haar vingers op zijn voorhoofd. Ons leest ze voor uit de Bijbel elke avond. Mama vindt het belangrijk dat we onthouden dat God beschikt en dat hij voor alles een goede reden heeft. En ook voor de dood van baby Mary. Iedereen die in God gelooft, vindt elkaar later terug in de hemel, zegt ze. Ik zal haar iets grappigs vertellen. Eén van de gekke dingen van papa. Ik wil haar glimlach zien. Ik rijk haar een handspiegel aan. Ze bekijkt zichzelf met grote verwondering. Trekt gezichten en zoekt achter de spiegel. Mam, papa zegt dat onze voorouders zonder kleren aan hun bomen klommen... En dat een baby die geboren wordt al miljoenen jaren oud is. De mens denkt in zijn arrogantie dat hij een groot werk is. Alleen mogelijk gemaakt door de tussenkomst van een hogere macht. Het lijkt me bescheidener... Mama's lippen worden breed en dun. Maar open niet tot een lach. Tussen haar wenkbrauwen ontstaat een diepe rimpel en haar blik slaat naar binnen. Ik heb iets aangericht, maar begrijp niet wat. Het is onzinnig om te kloppen op de deur van papa's werkkamer. Maar zomaar binnengaan voelt als ontheiliging. Nu nog. Ik sta met mijn vuist een paar centimeter van de deur. Ik kijk over mijn schouder. Je knikt. Je bent de oudste, maar ik heb het meeste lef. Mijn vuist slaat op de deur. Nood breekt wet. We hebben absoluut een schaar en touw nodig. Catofragmus polymeris. Polymerus. Hij keek met die eindeloos geduldige blik naar ons op vanaf zijn lage draaikruk bij de microscoop. Alleen in het uitzonderlijke geval dat we hem drie keer in een half uur stoorden, waagde hij het ons heel voorzichtig te berispen. Je moet nou echt niet meer komen, hoor. Ik snap nog niet hoe hij werken kon in een huis met zeven lawaardige kinderen. Kom eens hier, kijk eens naar deze prachtige eendemossel. Catofragmus Polymerus. Kijk de acht schubben van de schelp worden omringd door kransen van nog meer schubben. Heel symmetrisch gerangschikt. Naar de buitenkant nemen ze in grootte af, maar in aantal toe. Zie je wel? Lijkt het niet net een bloemstuk waarvan de bloemen half geopend zijn? Zijn passie voor de natuur was aanstekelijk. Maar soms lachten we hem uit om zijn lyrische verliefdheid. Zoals hij bijvoorbeeld een laaf beschreef. Zes paar prachtig geconstrueerde zwembenen. Een paar magnifiek samengestelde ogen en een extreem complexe antenne. Het leek wel een advertentie. Papa pakte een groot vel papier van zijn bureau en hield het ons voor. Er was een stamboom opgetekend. Ik denk dat al die eendemosselen die ik bekijk, familie van elkaar zijn. Neefjes en nichtjes, ooms en tantes, opa's en oma's en over, over, over, over grootouders. Kijk, dit zijn al die soorten die je nu over de hele wereld kunt vinden. Het is allemaal begonnen met een simpele ronddrijvende watervlieg. Op een dag besloot hij zich vast te zetten op een rots en hij veranderde en veranderde en veranderde tot hij een harde eendemossel werd. Papa vertelde met dezelfde geestdrift als mama wanneer ze onze evangelie voorlas. Ik denk dat we het allebei een mooi verhaal vonden. Het verhaal van de watervlieg die een eendemossel werd. Zoals we de barmhartige Samaritaan en Mozes in het rieten mandje mooie verhalen vonden. We wisten niet dat papa twintig jaar lang in het geheim aan een theorie werkte die de wereld in opschudding zou brengen. Toch geloof ik dat we iets van die geheimzinnigheid aanvoelden. We gingen papa's werkkamer binnen alsof we het heilige der heiligen betraden. Hier gebeurden grootse, onbegrijpelijke dingen. Niets is stabiel in de natuur. Alles is voortdurend in beweging. Alles verandert voortdurend, zei hij. Niets blijft wat het is. Waar gisteren een gletsjer was, is nu een riviervlakte. Waar een laagte was, is nu een berg. Waar land was, ontstaat zee. Tijdens mijn reis met de Beagle heb ik fossielen gevonden van uitgestorven dieren. Een wratteswijn en een gordeldier. Zo groot als een nijlpaard. Hele verre familie van dieren die je nu tegenkomt. Soorten passen zich aan aan de veranderde omgeving. Als jullie het koud hebben, trek je een wollen vest aan, zei hij. Ik heb een beer gezien, die urenlang met zijn mond wijd open rondzwom. Zo vind hij insecten, net als de walvis doet. Zo zou het kunnen, wanneer er genoeg insecten zijn, dat de bek van de beer in de loop der tijden groter en groter wordt. Dat de beer verandert in een walvis? Niet die ene beer natuurlijk, maar een hele verre nazaad van hem. Het duurt miljoen jaren. Ik geloof dat mijn mond net zo ver open hing als die van de walvis. Papa klopte op zijn borst. Die haarvacht hier, zei hij, die had ik vroeger hard nodig gehad. Daarom waren we vroeger helemaal met haar bedekt. Meisjes ook, vroeg ik ongelovig. Jij luisterde al niet meer. Je hing tegen papa aan en vlocht afwezig strengen in zijn ruige baard. Ik pijnste over de walvis en de beer. Mijn fantasie was groot genoeg om het allemaal te accepteren, maar er was iets dat niet klopt. Ik klom op de paardenhaar leunstoel en wiebelde opgewonden met mijn benen heen en weer. God schiep de beer en de walvis, zei ik. God schiep alles en had voor alles een speciale reden. Het was even stil. Papa rolde zijn pen tussen zijn vingers. Waarom heeft een vrouw tepels? Om baby's melk te geven. Waarom hebben mannen tepels. Hij keek me uitdagend aan. Ik was met stomheid geslagen. Ik had vier broertjes met tepels en het had me nooit getroffen. Hij glimlachte en kneep in Annie's neus. Kijk, Eddie. Annie heeft de wipneus van de moeder. Jij, Jij hebt die fraaie mopneus van mij. Ouders geven dingen door aan hun kinderen. Een muzikaal oor, een scherp oog, een bepaalde neus... Als mensen met een mopneus bijvoorbeeld sterker zijn dan de mensen met een wipneus, dan sterven op een gegeven moment de mensen met een wipneus uit. Hij gaf je een zetje, je gleed onwillig van zijn schoot. Hij schoof achter de microscoop. Zijn tijd was kostbaar. Ik sprong van de paardenharen stoel. Hij keek over me heen door het raam naar buiten, alsof hij daar plotseling iets ontdekt. Is het geen fantastisch idee? Terwijl deze planeet is blijven rondcirkelen volgens de vaste wet van de zwaartekracht, zijn er uit een eenvoudig begin een eindeloze reeks vormen geëvolueerd. Prachtig, mooi, schitterend. En ze evolueren eindeloos door. Papa glom zoals hij glom toen kleine Lennart zijn eerste stapjes deed. Ik blikte naar buiten of ik hetzelfde zag: een merel vroette met zijn snavel in de aarde en trok er een worm uit. In de natuur vindt constant een gevecht plaats. Wij zien het niet. Vogels vliegen vrolijk kwetterend rond. Maar bedenk wel dat ze voortdurend leven vernietigen. Elk wezen zal in een periode van zijn leven of een seizoen van het jaar, elke generatie of met tussenpozen, strijden voor zijn leven en grote vernietiging ondergaan. Onze prachtige, rijke natuur is hier aan te danken. Wie zwak is, wordt uitgeschakeld. De sterkste overleeft. En toen kreeg jij een hoestaanval. We waren op weg naar de deur. Ik proest het uit en keek om naar papa om te zien of hij ook moest lachen. Maar zijn hele gezicht verstijfde. Er stond schrik in zijn ogen. Het was gewoon een hoestaanval en het kwam op een grappig moment. Als je wist hoe vaak ik heb wakker gelegen van dat moment, heb geprobeerd het uit de tijd te knippen. Toen je was uitgehoest, verlieten we stilletjes papa's werkkamer. Ik geloof dat je je schuldig voelde, omdat je met je heftige gehoest papa's betoog had afgesneden. Zo was jij. Altijd bezorgd een ander verdriet te doen. Ik hoopte dat papa gemerkt had dat ik veel geïnteresseerder was in zijn verhaal dan jij. We duwden de deur zachtjes achter ons dicht. Touw en schaar, lang vergeten. Zeebaden is een effectieve behandeling voor loomheid en zwakheid in de circulatie en symptomen die met het zenuwstelsel samenhangen. Door een plotselinge onderdompeling in de oceaan begint het bloed vlug te circuleren, wat de lichaamstemperatuur verhoogt. Ik haat je, mevrouw Torly. Waarom moet zij mee naar zee? Omdat jullie onderwijs moet doorgaan, Etty. Wat speel je, Emma? Wat een heerlijk stuk muziek is dit. Papa, je hebt een geheugen als een zeef voor muziek. Mama heeft het al duizend keer gespeeld. Echtelijk? Papa, we missen niks als juffrouw Torlin niet meegaat. Haar onderwijs is waardeloos. Ze geeft nooit toe als ze iets niet weet. Ze draait er maar wat omheen. En dat haat ik. Je zal het heerlijk vinden in Ramsgate, Eddie. Er is een lange pier waarover je een heel eind de zee in kan lopen. Het zand is het fijnste dat er bestaat. Je kunt ezelrijden, schelpen zoeken. En zeebaden? En zeebaden. Dit was zo'n typisch verschil tussen ons. Jij was dol op je vrouw zoals ik haar noemde. Ik vond haar saai en dom. Ik zweer het je, ze draaide letterlijk met haar kont. Vooral in papa's buurt. Doe mij alsjeblieft een plezier en wees juffrouw sorry gehoorzaam. Waarom kom jij niet mee, papa? Mama en ik komen over twee weken om jullie op te halen. De twee weken waren lang. Ik voelde me als een verlepte plant zonder papa in mijn buurt. Mama miste ik ook, maar het raakte me minder diep. Zonder papa ontbrak er een prikkel. Misschien omdat ik op dezelfde manier naar de wereld keek als hij. De passie om alles wat ik zag te kunnen begrijpen. Van een plant aan de rand van een woestijn zegt men dat zij een strijd om het bestaan voert tegen de droogte. Maar het is correcter om te zeggen dat ze afhankelijk is van vochtigheid. Miste jij me ook? Jij had in elk geval nog de affectie van juffrouw Draaikond. S'nachts hield je me wakker met je gehoest. We lagen in hetzelfde bed. Ik weet dat ik me afvroeg of papa even bezorgd zou zijn als ik zou hoesten. Van een plant die jaarlijks een duizendtal zaden produceert, waarvan gemiddeld slechts één de volwassenheid bereikt... ...kan met recht worden gezegd dat zij strijdt tegen de planten van dezelfde en van andere soorten die de bodem reeds bedekken. Het zeebaden onderging je leidzaam. Het was een hele operatie met z'n drieën in een soort kast die door een jongen met paard naar de zee werd getrokken, en dan onder een grote canvas het water in. Ik verkneukelde me om het draaikop, die schreeuwde van afschuw wanneer de ijskoude golven tegen haar opspatten. Dit fenomeen, wat ik voor het gemak de strijd om het bestaan noem, vloeit noodzakelijkerwijs voort uit de hoge snelheid waarmee alle organische wezens geneigd zijn in aantal toe te nemen. Pas toen pap en mam kwamen, werd het zand op het strand het fijnste van heel Engeland. De pier, de mooiste en de langste. Ik maakte popperschoen uit zeewier en verzamelde emmers vol schelp. Papa gaf ze namen. Strijd zal bijna altijd het hevigst zijn tussen de individuen van dezelfde soort. Want zij houden zich op in dezelfde gebieden, hebben behoefte aan hetzelfde voedsel... en zijn aan dezelfde gevaren blootgesteld. Na twee dagen kreeg je hoofdpijn en koorts... Je verhuisde met je matras naar papa en mama's kamer. Papa's jongensachtige vrolijkheid woei over. Zodra het kon, reisden we terug naar Kent. Vanaf toen was je chronisch ziek. Je was nooit humeurig of ongeduldig. En als je je een beetje beter voelde, huppelde je weer opgewekt rond. In ons thuis was je champagne als je ziek was was verzekerd van onaflatende aandacht... ...en mocht zelfs thee drinken met papa en mama in de werkkamer. Thee uit die antieke blauwe theekopjes op de mahoniehouten tafel. Ik verdacht je er soms van dat je het allemaal speelde. Ik vond je er veel te gezond uitzien met je koortsige rode wangen. Kunnen wij in twijfel trekken dat individuen die een voordeel... ...hoe gering ook ten opzichte van anderen bezitten de meeste kans hebben om te overleven en zich voor te planten. Anderzijds mogen wij er zeker van zijn... dat elke verandering die maar in de geringste mate schadelijk is... rigoureus zal worden vernietigd. Op een dag hoorde ik een conversatie tussen pap en mam. Mama was voor de tweede keer met je naar Londen geweest om de dokter te zien. Hij weet het niet, zei ze. Hij kan niks doen. Dit klonk zo dramatisch dat ik voor het eerst bezorgd werd... Dan ga ik toch maar dokter Curly schrijven, verzuchtte papa. Een paar dagen later stond je bleek en bloot in de badkamer. Brody wreef met een kletsnatte handdoek stevig over je bibberende lijf. Telkens dompelde ze de doek opnieuw in een emmer ijskoud water. Je leek op het angstige vogeltje dat we ooit in de sneeuw onder de moerbijboom hadden gevonden. Ophouden, schreefde ik. Ik sloeg tegen broodjes billen en schopte de emmer om. Iedere dag en ieder uur is de natuurlijke selectie bezig om overal ter wereld iedere variatie, zelfs de geringste, in detail te onderzoeken. Wat slecht is verwerpend en wat goed is bewarend en accumulerend. Stil en onmerkbaar werkend. Papa begon een apart notitieboekje voor jouw ziekte. Ik heb het gevonden in jouw schrijfdoos. Het was een wanhopige poging om grip te krijgen op de situatie. In de week na je tiende verjaardag schrijft hij, zwak door griep en hoest. Bij de volgende acht dagen staan aanhalingstekens. Wanneer wij over de strijd om het bestaan nadenken, mogen we ons troosten met het vaste geloof dat de oorlog in de natuur niet onophoudelijk doorgaat. Dat er geen angst wordt gevoeld, dat de dood over het algemeen plotseling komt en dat de krachtige, de gezonde en de gelukkige overleven en zich vermenigvuldigen. Op 24 maart begeleidde papa ons op de lange treinreis naar Malvern. Bodie en juffrouw Draaikond gingen ook mee. Mama was zeven maanden zwanger en bleef thuis. Ik had er een vakantiegevoel bij. We waren weer kameraadjes en gingen op avontuur. Het was een grote teleurstelling dat papa na een dag al terugreist. Ik zie hem vrolijk naar ons wuiven. Hij had er alle vertrouwen in dat dokter Cully je weer in een zadel zou krijgen. Op de terugreis neem ik jullie mee naar de dierentuin in Londen. Dan laat ik jullie Johnny, de orang oetang zien. Ik zit op een stoel in de gang en doe alsof ik niet besta. Mijn voet prikt. Hij is in slaap gevallen. Ik wou dat ik helemaal in slaap viel. De regen tikt op het raam en papa's schoenen hebben moddervlek op de glimmende vloer gedrukt. Papa doet vreemd. Hij kust me niet eens. Hij rende me voorbij en stormde Annie's kamer binnen. Ik liep achter hem aan. Hij stelde zachtjes vragen aan juffrouw Drijkomt. Toen gooide hij zich op de bank met zijn gezicht in de kussens. Drijkomt joeg me weg. Mijn liefste Emma. Terwijl ik je schrijf zit ik zachtjes te huilen. En dat lucht een beetje op. Ik geloof dat Annie's toestand een paar graden beter is dan toen ik arriveerde. Ze ziet er erg ziek uit, maar haar gezicht lichtte op toen ze me zag. En ik weet zeker dat ze me herkende. Goddank leidt ze niet al te veel. Doezelt een beetje de hele dag door. Brody was er vanmorgen aan gezicht met een natte doek. Annie sloeg haar arm om haar hals en kuste haar. Tante Fanny is gekomen. Ze helpt me met borduren. Ik vind er niks aan. Annie slaapt de hele tijd. Ik wil weer ezel rijden. Als Annie beter is, zegt Tante Fanny. Mijn ezel wilde niet vooruit. Brody en ik moesten hem vooruit trekken. Ik wilde op de ezel die Annie had. Dan mag Annie op die van mij. Zondagmorgen 8 uur. Lieve Emma, dokter Gally is geweest en zegt dat de symptomen niet verslechterd of verbeterd zijn. Ze is zo mager, arme Annie. Je zou haar amper herkennen. Vannacht heeft ze twee keer overgegeven. Ik heb twee kleine liefheersbeestjes in een doos. Ik geef ze melk en wat suiker. Papa is niet komen kijken om te zien of ze van een speciale soort zijn. Ik weet niet wat met Annie is. Ze eet net zo weinig als mijn weerspeestjes. Ik vroeg of ze mee wilde ezelrijden. Juffrouw Dreykont keek heel boos naar me. Annie knikte. Mag ik dan op jouw ezel? vroeg ik. Toen trok Dreykont mij hardhandig de kamer uit. Ik kan haar vingerafdrukken nog op mijn arm zien. Twaalf uur. Weer overgegeven. Groene vloeistof uit haar lever. Het lijkt een beetje op mijn ziekte in die herfst voordat Annie werd geboren. Maar dan een veel ergere versie. Ze is erg moe en extreem gevoelig. Toen ik haar een beetje optilde om het kussen op te kloppen, zei ze... Doe dat alsjeblieft niet. En toen ik haar weer neerlegde, zei ze... dankje. Haar stem is zo rauw en hees dat we vaak moeite hebben haar te verstaan. Soms zegt de dokter Gully dat ze de strijd gaat winnen. En dan zie ik dat hij twijfelt. Ik heb gewandeld in het park met tante Fanny. Ik mocht iets lekkers uitkiezen in de winkel. Ik koos een kaneelstuk. Er was een brief van mama. Ze schrijft dat ik niet bang moet zijn. God doet wat goed is, zegt ze. Mijn is zijn weggevlogen. Maandag, acht uur morgens. Gisteravond hebben we haar gewassen met water en azijn. Dit frist haar op. Ze vroeg om een sinaasappel. Maar nu is het een hem. De dokter zegt dat we haar onderlaken mogen verschonen als het kan, maar ik durf haar broze lijf niet te verplaatsen. Lieve God. Laat Annie alsjeblieft beter worden. Ik zal nooit meer lelijk tegen haar doen. Ik beloof dat ik altijd gehoorzaam zal zijn aan juffrouw Torley. We zullen ezel rijden en Annie mag weer op de fijne ezel. Lieve God, ik kan niks bedenken waarom het goed is om Annie dood te laten gaan. Dus laat haar alsjeblieft beter worden. Drie uur middags. Het gaat een stukje beter. Ze heeft diep geslapen. We hebben het onderlaken geschroomd en een kussen tussen haar magere knieën gestopt. Ik gaf haar een lepel thee en vroeg of het lekker was. Het is heerlijk, zei ze. Heel erg bedankt. Het is doodstil. Papa zit naast je. Zijn schouders hangen. Hij probeert bemoedigend naar me te kijken, maar hij begint te snikken. Ik verstijf. Mevrouw Torli geeft me een zacht duwtje. Neem afscheid van je zus, fluistert ze. Je hebt de kleur van de zee. Je ogen zijn dicht. Annie, word wakker, wil ik zeggen. Maar mijn keel doet pijn. Papa trekt me naar zich toe. Zijn tranen kriebelen in mijn hals. Maar ik durf me niet te verroeren. Wat een blunder. We zaten alleen in een coupé, papa en ik. Ik voel nog de cadans: Kedoem, kedoen, kedoen. Het had iets wiegends, iets troostends. Ik sta er naar buiten, de weiden vol voorjaarsbloemen, kalfjes en lammetjes. Sinds lange tijd waren papa en ik alleen samen. De anderen waren in Mal voor hun achtergebleven om jou te begraven. Tante Fanny had papa overgehaald naar huis te gaan. Papa praatte. Ik begreep niet wat hij zei. had het niet tegen mij. Niets ontgaat haar scherpe oog. Geen zenuw, vezel, spier, instinct, gewoonte... Rof en lomp is ze, gewelddadig. Wat zwak is, vernietigt ze, genadeloos. Er glinsterden druppels op zijn voorhoofd, een krampachtige trek om zijn mond en bitterheid in zijn oog. Zo had ik hem nog nooit gezien. Geen greintje gevoel, hoor. Ik dacht aan God. Hij zat achterover in een luien stoel en keek voldaan, had een dik roze gezicht en kleine felle ogen. Wat had hem zo boos gemaakt dat hij Annie dood liet gaan? Annie was altijd gehoorzaam en lief. Ik niet. Ze doet alles waar een mens voor zou worden opgesloten of opgehangen. Dagelijks, Hopeloos. Wat een blunder! Wat een enorme blunder. Papa? Het is. Papa, waarom is Annie dood? Er is geen reden. Er moet een reden zijn. Annie was te ziek om beter te worden. Mama zegt dat het Gods wil is. Alles is Gods wil. Het is die liefde. Hij slikte iets weg. Ik zag het. En ik wist wat hij inslikte. Ik wist het, maar ik vat het niet. Ik zag zijn gezicht rood worden. Altijd had hij zich met zijn hele ziel op het beantwoorden van onze vragen gestort. Nu pleegde hij censuur. Papa, zie ik Annie ooit weer terug? Ik weet het niet, met die. Ik verborg mijn gezicht in zijn oksel. Ik huilde omdat de wereld op zijn kop stond. Omdat mijn zekerheden versplinterden. Ik had het niet kunnen benoemen, maar ik voelde dat het niet meer klopte. Dat wat mama me verteld had, niet klopte met wat papa zei. We hebben de rest van de treinreis bijna niet meer gesproken. Ik hing tegen papa aan, maar voor het eerst verlangde ik meer naar mama... Zij had overal duidelijke antwoorden op. Ze zou zeggen... ...we zien elkaar allemaal terug in het hiernamaals." Had je lieve heersbeestjes gevonden, Eddie? Ze zijn weggevlogen door het raam. Twee baby lieve van een heel speciale soort. Jammer dat ik ze niet gezien heb. Ik heb ze melk en suiker gegeven. Ze zullen gezonde, sterke lieve worden. Echt waar? Zo sterk dat de vogel ze niet kan pakken? Was het altijd zo koud in deze kamer? De zon valt nooit naar binnen. Het is herfst. Er zal een vuur branden. Papa dicht ernaast in deze paardenharen leunstoel. Hij was koudelijk, net als ik. Of redelijk van weerzin. Dit schrift met de zwarte band. Het is zoiets als de liefdesbrieven van je echtgenoot aan de minnares. Je moet ze lezen, ook al haat je ze. Ik herinner me exact het gevoel toen ik het voor de eerste keer las. Misselijk makende duizeligheid. Zelfs papa op de Bijbel door hoge golven uit balans geslingerd. Ik droeg een gele nachtjapon, en zong een lijster en papa liep het zandpad. De stoel was nog warm, de inkt nat. Hoe ik ook kan en niet terugdenken, haar opvallendste karaktertrek was haar opgeruimde blijheid. Deze werd getemperd door twee andere eigenschappen, namelijk haar gevoeligheid en haar sterke aanhankelijkheid. Haar blijheid en levenslust straalden van haar hele gezicht en maakte elke beweging weer krachtig, levendig en vitaal. Mama verstopte al jouw dingen in een doosje. Papa begroef zijn emoties in een paar geschreven blaadjes. Na de treinreis heeft hij nooit meer over je gesproken. Niet waar ik bij was. En ik haalde het niet in mijn hoofd jouw naam uit te spreken in zijn bijzijn. Ik zie haar lieve gezicht nu voor me, zoals ze soms de trap kwam afhollen met een beetje snuifpoeder voor mij, helemaal stralend door het plezier een ander een plezier te doen. Zelfs wanneer ze met haar nichtjes aan het spelen was en haar blijheid bijna veranderde in onstuimigheid, kon één vluchtige blik van mij, niet uit misnoegen, maar uit gebrek aan waardering, haar hele gelaat voor een paar minuten doen veranderen. Papa deed zijn best. Hij was opgewekt tegen ons, maar het feit dat hij zijn verdriet verborg, maakte mijn verwarring groter. Soms hoopte ik dat hij je vergeten was. Dat jouw dood hem niet zoveel had gedaan. Ik observeerde hem nauwlettend. Woog de genegenheid die hij aan mij en de anderen uitdeelde op een goudschaaltje. En toen las ik op een ochtend die men waar. Haar gedachten waren zuiver en doorzichtig. Je had het gevoel het door en door te kennen en te kunnen vertrouwen. Ik heb altijd gedacht dat wat er ook zou mogen gebeuren, we op onze oude dag tenminste één liefhebbende ziel zouden hebben. En dat dit door niets veranderd zou kunnen worden. Het was een emmer koud zeewater. Hij hield wel van jou. Hij hield nog steeds van jou. Ik kon nooit meer iets fout doen om dat te veranderen. Mijn bloed begon te stromen. Mijn lichaamstemperatuur steeg. Zoals vrijgevig... Mild, nooit achterdochtig, ze kende geen afgunst of jaloezie, was goed gehumeurd, nooit driftig. Ik ben Etty Darwin, ik ben acht jaar en ik heb een door en door slecht karakter. Haar sterke aanhankelijkheid was van een uiterst liefkozende aard. Zo kon ze wel een half uur lang besteden aan het woelen in mijn haar, om het mooi te maken, zoals ze dat noemde. Of, die arme lieve schat, aan het gladmaken van mijn boord of mijn manchetten, kortom, mij lief te kozen. Mama maakte zich zorgen om me. Ik huilde om het minste geringste. Als ze me naar bed bracht, klampte ik me aan haar vast en overviel haar met vragen. Ze moest bij me blijven tot ik sliep. Mama, waar gaan de meisjes naartoe? Want alle engelen zijn toch mannen? Mama, denk je dat ik vandaag iets fout heb gedaan? Ik deed vaak heel lelijk tegen Annie. Mama? Terugkijkend zal ik altijd haar blije opgewektheid voor me zien, die zo kenmerkend voor haar was. Ze leek voorbestemd voor een gelukkig leven. Ik wil dat je iets in mijn gebed zegt over niet trots zijn, over niet zelfzuchtig zijn en niet jaloers. Omdat haar levenslust altijd in bedwang werd gehouden door haar gevoeligheid, uit vrees degene die ze lief had verdriet te doen. Mama? We hebben de lieveling van ons gezin verloren, en de troost van onze oude dag. Oh, wist ze nu toch maar hoe innig, hoe teder waar dierbare, blije gezichtje nog steeds lief hebben, en altijd zullen blijven lief hebben. Mama, waarom ben ik niet dood in plaats van Annie? Is God bereid het kwade tegen te houden, maar er niet toe in staat, dan is hij machteloos. Is hij er toe in staat, maar niet bereid, dan is hij bozaardig. Of is hij zowel bereid als in staat? Waarom dan bestaat het kwaad? Het is zondagmorgen. We wandelen naar de kerk. Mam en pap naast elkaar, voor en uit, rennen William, Georgie, Lizzie en Francis... Ik ben de oudste dochter nu. Ik duw Lennart in de kinderwagen. Het nieuwe babytje is thuis bij Brody gebleven. Papa en mama praten niet. Papa steekt zijn hand door mamas arm. Dat is goed. De wereld valt niet uit elkaar. De kinderwagen is fijn om een beetje op te steunen. Er zit een kilo zand in elke schoen. Er hangt stroop aan mijn oogleden. Ik slaap niet meer. Ik woel mijn klamme lakens om en om. Ik stel mama elke avond vragen. Maar de vraag waar het om draait brandt op mijn lippen. Ik krijg mijn mond niet uit. Ik verlang naar mama's kalme troost en de zekerheid. Maar haar antwoorden zussen mijn angst niet meer. God is liefde. Vraag vergeving. Maar vergeving brengt Annie niet terug. Sinds papa zijn tong afbeet in de trein vertrouw ik mama's antwoorden niet meer. Maar papa kan ik niet bereiken. Ik hang met één draadje aan papa en met één aan mama. En ik bungel boven een diep ravijn. Straks in de kerk wil ik tussen hen inzitten. Ik pak een handen stevig beet. Misschien gaat de duizeligheid weg. Komt alles goed? Valt de vraag de pletter in de afgrond. Papa kust mama op haar wang. Ze drukt zijn hand. Zie je wel, hij gaat niet mee de kerk in. Ik zie dat mama huilt van binnen. Haar mond is een streepje. Papa glimlacht en knikt ons gedag. Hij ziet mijn paniek. Ik bevries op de tredes voor de kerk. Zeg het nu. Ik ben Etty Darwin. Ik ben acht jaar. Ik heb een door en door slecht karakter. Ik was altijd jaloers op Annie. Ik misgunde haar jouw liefde. Ben ik schuldig aan haar dood? Er loopt een traan over mijn trillende lip. Papa zuigt op zijn wang. Ik wacht tot hij zegt: Kom met me mee, Etty. Kom mee. Er is geen god. Er is geen zonde. Maar hij draait zich om. Kom eens kijken. Zie je wat een prachtige blauwe kleur dit mannetje krijgt? En hier de witte onderrug. Een witte rand aan de straatveer? Net als een wilde rotsduif. Precies. En weet je nog hoe we haar hebben gekruist? Een witte pauwstaart en een zwart barberijsje. Dat werd een bruin en zwart gevlekt nest. Daar heb je de weer twee van gekruist en dat is deze. En dat is een prachtig bewijs voor mijn theorie, dat alle duiven afstappen van de rotstaat. Wil je een aantekening voor me maken, Eddie? Kijk wat de mens in een paar jaar tijd kan bereiken. Al die nieuwe variaties. Hoeveel kan de natuur dan doen in miljoenen jaren? Ik ga mijn argument beginnen met duiven. Wat voor een argument? Over het ontstaan van soorten. De valvis die eerst een beer was? Walvissen, eendenmosselen, duiven, orchideeën. Mijn argument dat alle organismen uiterst eenvoudig starten en geleidelijk door natuurlijke selectie complexer worden. Dat is een groot idee, Etty. En het is belangrijk dat ik zoveel mogelijk bewijzen heb. En de mensen, papa? Als ik overtuigende bewijzen heb, zullen de mensen het moeten geloven. Maar de mensen, zijn die ook geleidelijk ontstaan? Je hebt Jani de orang oetan gezien. Zag je hoe slim ze was? Hoe aanhankelijk tegen de oppasser, hoe verlegen tegen ons? Zijn wij zo anders? Waarom zouden mensen een uitzondering zijn, Etty? We hebben toch een ziel... Waar dan, Eddie? Wijs me aan. Waar zit de ziel? Heb je nou genoeg bewijzen voor je idee? Lang niet genoeg. Ik heb nog zeker drie jaar nodig. Maar ik kan niet langer wachten. Anderen zitten me op de hielen. Het moet er komen, dit vervloekte boek. Papa, zal ik je nek masseren? Niets is makkelijker dan in woorden de waarheid te beleiden van de universele strijd om het leven. En niets is moeilijker dat is tenminste mijn ervaring, dan die conclusie constant in gedachten te houden. Twintig jaar lang had hij in het geheim op zijn theorie gebroed en nu moesten duizenden aantekeningen samengevat worden in een boek. Het was een pijnlijk proces. Spanning maakte papa duizelig en misselijk. In zijn buurt stond altijd de blauwe geglazuurde kom voor als hij moest overgeven. Wij aanschouwen het gelaat van de natuur als schitterend van vreugde. Maar wij zien niet of wij vergeten. Dat de vogels die zo onbekommerd rond ons zingen, vooral leven van insecten of zaden en dus onophoudelijk leven vernietigen. Ik was ziek. Ik had een aanval van difterie gehad met een pijnlijke keelontsteking. Papa was zo ongerust geweest dat ik het haast niet kon verdragen als hij naar me kwam kijken. Ik dacht dat ik doodging als ik de angst in zijn ogen zag. Langzaam krabbelde ik er weer bovenop in mijn eentje op mijn kamer voelde ik me eenzaam. Maar de drukte van de andere kinderen was me te veel. Liefst lag ik opgekruld op de sofa in papa's werkkamer. Ik hield me stilletjes om papa niet te storen. Ik staarde naar de oude geologische kaart aan de muur en trok een denkbeeldige lijn van papa's reis met de biel. Zou het zijn met Jimmy, de wilde man? Papa had hem een jaar later teruggezien. Alle beschaving was als een vernislaag van hem afgebladderd, zei hij. Tot ieders ontsteltenis wilde hij niet mee terug naar Engeland. Door papa's ogen zie ik je Jemmy wegpeddelen van het schip in een kano vol geschenken. Zijn vuile gezicht straalt. Langzaam wordt het vager. Jouw gezicht schuift over het beeld. Je roeit van ons af en glimlacht. Je wuift nog een laatste keer en dan verdwijn je in de golven. Ik kijk weg van de kaart en zucht. Maar de zucht mond uit in een hoestaanval. Papa kijkt bezorgd op. Even maar. Ik bedaar met een paar slokken water. Papa doopt zijn pen in de inkt. Het gezicht van de natuur kan worden vergeleken met een meegevend oppervlak... ...waarin tienduizend dicht op scherpe wiggen worden gedreven... ...met onophoudelijke slagen. Het ene moment wordt de ene wig met meer kracht geraakt en dan weer een andere. We waren nooit alleen, papa en ik... Met de kraalogen van een duif staarde je me aan. Of je keek beschuldigend naar me van achter een orchidee in de kas. Over de werkkamer wierp jij een schaduw. Je kleurde de zinnen van het grote boek dat papa schreef. Als een levensgroot taboe stond je tussen ons in. En nu ik dagenlang zo dicht in zijn buurt was en niets anders kon doen dan denken, werd het een ondraaglijke zweer. Pap? Hmm. De boer die gisteren is begraven. Waarom was hij gestorven? Hij werd getroffen door de bliksem toen hij de koeien binnenhaalde. Prodi zegt dat zijn vrouw een slecht mens is. Ze laat de knecht en de meid op hun houtje bijten en ze slaat haar kinderen. Het is haar schuld dat hij dood is, zegt Prodi. Het is haar straf. Als een zwaluw een mug te pakken krijgt, is dat dan de schuld van die mug? Of had het net zo goed een andere mug kunnen zijn? Een mug is geen mens. Bliksem is een natuurlijk proces. Wie er getroffen wordt, is blind toeval. Ik had deze reactie voorspeld en het was wat ik hoopte te horen, maar ik wilde doorvragen tot het bot. Nu zijn geest volkomen bezet was door zijn grote theorie, was hij kwetsbaar. Misschien zou hij niet zo voorzichtig zijn. Zijn blik was nog steeds op zijn notities gericht. Ik slikte en hoopte dat hij het niet hoorde. Ik keek naar het puntje van Zuid-Amerika op de geologische kaart en probeerde mijn stem zo losjes mogelijk te laten klinken. En als iemand een ziekte krijgt waaraan hij sterft, is dat dan ook toeval? Iemand kan ziek worden door besmetting of door kou te vatten. Maar wie een zwakke gezondheid heeft, wordt sneller door een ziekte geveld. En waarom heeft iemand een zwakke gezondheid? Hij antwoordde niet, maar keek me aan. Streng bijna. Mijn hart ging tekeer als een bang vogeltje. Zeg niet, door oh God. Zeg alsjeblieft niet, God. Erfelijkheid. Dat was alles wat hij zei. Het klonk als een vraag, maar was bedoeld als een onomstotelijk antwoord. Ik voelde het gewicht ervan, maar begreep het niet. Papa dus zijn aantekeningen van zijn bureau en begon te lezen. Mechanisch, monotoon, alsof hij uit een encyclopedie voorlas. Iedereen heeft wel eens gehoord van gevallen van albinisme, jeukziekte, overdadige lichaamsbeharing, etc., die bij verschillende leden van dezelfde familie voorkomt. Indien vreemde en zeldzame structuurafwijkingen werkelijk erfelijk zijn, dan mogen we zeker aannemen dat minder vreemde en vaker voorkomende afwijkingen erfelijk kunnen zijn. Erfelijke ziekte en enkele andere feiten. Ah, hij greep naar zijn maag en ik sprong op om hem de blauw geglazuurde kom aan te reiken, Maar hij herstelde zich. Ik had gehoopt op een antwoord dat mij zou verlichten. Maar wat ik leerde was dat deze kamer bol stond van schuld. Niet alleen ik, ook hij. Zelfs zonder zonde bestond de schuld. Ik wilde mijn arm troostend om hem heen leggen, maar ik zette onnozel de kom voor hem neer op het schrijfplankje. Ik wilde zeggen, papa, het is niet jouw schuld dat Annie dood is. Het is niemand schuld. Maar ik durfde jouw naam niet uit te spreken. Toen zag ik zijn handen trillen. De spieren in mijn rug ontspanden, mijn hals werd soepel, een last werd zachtjes van mijn schouders genomen. en rustte nu op die van papa. Papa? Ik wil dus zijn aandacht ombuigen naar iets fijns. Zijn grote boek, de fascinerende natuur, zijn grote theorie. Papa, dit boek gaat de wereld op zijn kop zetten. Iedereen zal het lezen. Ik wil het ook lezen. Ik wil ook begrijpen hoe de larf een eendemossel werd en de orang-oetang een mens. Iedereen zal het prachtig vinden. Gisteren viel ik onder een boom in slaap. Een heerlijke, diepe slaap. Ik werd wakker met vogelgoedje op. Een lachende specht en eekhoorntjes die door de bomen rent. Het kon me geen de te schelen hoe elk van die dieren ontstaan was. Weet je hoe opgelucht ik zal zijn als dit vervloekte boek klaar is en ik het uit mijn hoofd kan zetten? Ik ben bang, Eddie. Dat het niet afkomt? Sommige mensen zullen mij erom haten. Later zal je beter snappen wat ik bedoel. Ik wil het nu snappen. Ik pleeg een moord, Eddie. Een moord op de gemoedsrust. Ik trek een dikke rode streep door het harmonische wereldbeeld van heel, heel veel mensen. Het geloof in een God die alles heeft geschapen, die alles stuurt, die uitkomsten bepaalt en met alle lijden morele bedoelingen heeft. Het geloof in een hemel en een hel. Het hou vast van je moeder, die zoveel van me houdt. Het geloof van jou. Ik geloof liever in Toeval. Besef wel dat voor de amoraliteit van de natuur geen trost bestaat. Geen als geen betekenis. Elke tragische dood wordt een zinloze dood. Er is toch geen keus? Voor mij niet meer. Hoe voel je het? Ga je mee een rondje zandpad lopen? Kom, geef me een arm. We lopen langzaam. Als twee zwakke zielen. Papa's zandpad. Papa's denkpad. Vijf rondjes per dag. Drie rondjes. En op het laatst nog maar één. De luide, ritmische tik van zijn stok tegen de grond. Het pad dat we zo vaak samen liepen. Kind en jonge vader, jonge vrouw en oude man. Het pad waar boeken vol woorden, weer wind en bloemen en vogels werden. Hij schopt het grin tot een hoopje, elke keer als hij een rondje wat begint. Zo raakt hij de tel niet kwijt. Hij is jong. In het diffuse licht van de ochtend ren ik naast hem voort over het gras. Douwspad op tegen mijn kuiten. Ik ren voor mijn leven om maar niets van zijn verwondering te missen. Ik voel me als een verweerd blad, Etty. Ik ben naast niet meer in staat te genieten van mooie dingen. Muziek, poëzie, zelfs de natuur. Het lijkt of mijn geest een of ander apparaat is geworden voor het destilleren van algemene wetten uit feiten. Ik herinner me hoe overweldigd ik was door het regenwoud in Brazilië. ...waar de kracht van het leven prevaleert. Maar ook door de schrale natuur van vuurland... ...waar dood en verval heersen. Ik ben dat kwijt. Dat vermogen om intens te ervaren. Ik lijk op een man die kleurenblind is geworden. Ik schudde pappers arm uit protest. Nee, het was niet waar. Niemand hield zoveel van de natuur als hij. Maar ik voelde dat hij gelijk had. Dat er iets in hem was geknapt. Jaren later, toen ik zijn grote boek over het ontstaan van soorten las, begreep ik waarom het schrijven ervan zo pijnlijk was geweest. Natuurlijke selectie, zijn grote idee, had orde geschapen in een complexe puzzel. Honger, oorlog, lijden, dood, het had allemaal een zin. De conclusie was een prachtig gevarieerde natuur. Tientallen jaren had hij deze gedachte als een geheime liefde gekoesterd. Maar toen hij het opschreef, meende hij het niet meer. Het was geen zin. Jouw dood was volkomen overbodig. Zinloos en absurd. Geef eens hier je handen, Eddie. Het zijn ze koud. Mag ik ze nog één keer wrijven? Ik kan het niet geloven dat je getrouwd bent. En morgen voorgoed weggaat. Ik was altijd jouw favoriet, weet je dat? Lang voordat jij je kunt herinneren... Ik zie het nog zo helder voor mijn geest. Hoe je op mijn knie sprong als ik een paar weken weg was geweest. Het maakte me zo trots. Heel lang bleef je bij me zitten. Heel rustig. Met je gezichtje zo ernstig als een kleine rechter. Het is vreemd. Ik kwam hier terug om papa te zoeken. Terwijl mama de verste wond is. was twee weken dood. Papa al veertien jaar. En dan struikel ik weer over jou. Je bent altijd om me heen blijven hangen. Toen ik een jonge vrouw was, vroeg papa mij om zijn boek over de afstamming van de mens te corrigeren. Hij schreef over de basisinstincten om te overleven en affecties die we delen met lagere dieren. En ik, ik, nota bene, suggereerde om ouderlijke affectie als voorbeeld uit te werken. Ironisch toch? Hij noemde mij mijn allerliefste helpster en collega en dat vleide me tot in mijn ziel. Maar mijn geluk werd getemperd door het besef dat hij en ik nooit zo hecht hadden kunnen worden als jij was blijven leven. Kijk nou. De herfstbladeren plakken aan mijn schoenen. Ik ben moe. Eén rondje zandpad. Mijn stijve knieën. Blijf hier Annie. Niet zo snel. Ben je jong. Je lijkt op het kind dat ik droomde. Maar nooit heb gehad. Je vlechten vol bloemen dansen op je smalle schouders. Geef me een hand, grote zus. Geef me een hand.